Uur. Mariette Krol met het NOS Journaal. De gemeente Amsterdam wil jongeren voorrang geven... bij de toewijzing van een sociale huurwoning. Per jaar moeten zo'n 750 woningen beschikbaar komen... voor jongeren die langer dan zes jaar in de stad wonen. Aan andere urgente groepen wordt in Amsterdam al voorrang verleend. Aan leraren bijvoorbeeld... en aan mensen met medische of sociale problemen. De Amsterdamse gemeenteraad moet de plannen nog goedkeuren. Senator Anne Annewil Duttler, die vandaag uit de VVD-fractie werd gezet... geeft haar zetel niet op. Ze blijft als eenmansfractie totdat de nieuwe Eerste Kamer is gekozen. Dat is nog een maand. Doordat Duttler dus niet wordt vervangen in de Eerste Kamer... is de coalitie daar nu haar meerderheid kwijt. Gisteren bepaalde de rechter dat een artikel in het tijdschrift Quote... waarin Duttler belangenverstrengeling wordt verweten... voldoende is onderbouwd. De VVD besloot haar daarop uit de fractie te zetten. Er komen voorlopig geen acties bij Shell in Pernis en Moerdijk. Met de vakbonden CNV en FNV is een cao-akkoord bereikt... onder meer over een loonsverhoging van 7,5 procent in drie jaar. De medewerkers die onder de cao vallen moeten nog wel akkoord gaan. En de Braziliaanse voetballer Neymar is voor drie wedstrijden geschorst. De UEFA heeft de speler van Paris Saint-Germain gestraft vanwege kritiek op de arbitrage na de Champions League-wedstrijd... tegen Manchester United. Neymar zat op de tribune... en toen de tegenstanders op grond van een uitspraak van de VAR... een strafschop kregen, barstte hij in woede uit. Later schreef hij op Instagram onder meer... vier gasten die geen enkel verstand hebben van voetbal... zitten voor een televisie een beslissing te nemen. Neymar mist door de schorsing volgend seizoen... de eerste drie Champions League-wedstrijden. Het weer, vanavond en vannacht op de meeste plaatsen droog... Alleen in het Zuidwesten kans op een bui en ongeveer 8 graden. Morgen, Koningsdag, zo'n 13 graden. En dan vallen er buien. De eerste in Zeeland. Smiddags is er ook wat zon. En dit was het NOS-journaal. Dit is Wijnandswaan bij de ANWB. Er staan op dit moment geen files. 37% van de OV-medewerkers wordt gedraaid door passagiers. Does lief. Dankjewel. Namens het OV en Sieren. Zin in Zandvoort, Zandvoort yeah! is zin in ZFM. ZFM Met nu het weekend in. Torime. Interimo adapare dorime. Ameno, amen om, laat re Lanzi il me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 www.zfmzandvoort.nl We Tot woord heeft het. En jij beleefd het. Look at you in your flower dress You make my heart unrest Can't you see It's summertime Come and give it up You gotta live it up With me Listen to the beat, the sandals come on